We gaan find a way to get into your heart. Dat moesten wij ook even. Uh, goedenavond en welkom bij de Toestand in de Dans aflevering TIG. We zijn ook het ook wel een beetje kwijt. Want we zitten namelijk in een nieuwe studio. Ja, dat is echt even wennen. Met, uh, met, we hebben ook nieuwe cd-spelers en daar kan ik dan allemaal dingen mee doen. Zoals dit. Zwaar irritant. Maar wel heel erg leuk. Marcel Weinzijk is welkom. Wat gaan we doen dit uur? Uh, wij, wij vragen ons af wat uh, politici allemaal doen op dansfeesten. Ik, uh, ik zag van uh, zaterdag, afgelopen zaterdag, zag ik uh, uh, Balkenende samen met Ferry Kors achter de draaitafels. Mark Rutte schijnt op het Mysteryland Festival aanwezig te zijn. Uh, verder heb ik nieuws. Sven Veet gaat trouwen en uh, zijn toekomstige vrouw weet niet waar ze aan begint. En uh, we hebben Bart Skills in de uitzending over het Volt Love Summer Festival. Cool. Ronneke Stuts. Uh, ja, Twee uur uh, gaan we even kijken waar we weer kunnen dansen. Er zijn een hoop uh, DJ's dit uh, weekend in, uh, in Nederland. Onder andere Dennis Ferrer, allemaal Velden en Felix de okay. En je krijgt straks te horen waar ze draaien. Cool. Leon Brouwer, ik ga weer proberen mijn lach in te houden bij jouw uh, ontwerp, The Gadget Man. Nou, Dat is op zich goed, want uh, Sony heeft een camera die heeft een lachdetector. De nieuwe telecompartners uh, telecom voor de iPhone zijn bekend. En er is een test met betalen met je mobieltje bij de 6000. Oké, okay. het is gelukt. Ik heb niet gelachen. We zijn begonnen. Ja, gezellig, gezellig, gezellig, gezellig, gezellig, gezellig. Je was net getuige van de allereerste mix. Want dat kan pas sinds deze week. We hebben de Rijnmond Studio nu echt helemaal overgenomen. Dat voelt goed. We staan gewoon speciaal voor onze show. Twee nieuwe cd-spelers. Uh, we hebben iemand aan de telefoon hangen. En dat moet ik even... Want het is echt een chaos hier in de studio. Dat wil je niet weten. Uh, dat is iemand van ID&T. Uh, Gerard Zwijnenberg. En als ik het dan helemaal goed heb... hangt hij onder deze... Ja. Uh, ik hoor allemaal hele rare geluiden op de achtergrond. Gerard uh, Zwijnenburg, hebben aan de lijn? Ja, het is, <laughs> het is gelukt. Het is gelukt, ja, vanaf ja, het is van... gelukt. Hij is van ID&T en doet de productie van het Mysteryland Festival. Ik, uh, jij bent momenteel op het terrein, Gerard? Ja klopt, dat hoor je waarschijnlijk ook aan de achtergrond geluiden. Ik ben op het terrein en uh, nou, er wordt uh, nog uh, volle bak gewerkt, maar niet heel goed uit. Zitten jullie op schema? Ja, we lopen voor op schema, uh, morgen nog de laatste, uh, ja, de punch op die zetten en dan zijn we klaar voor ons. Het festival heet Mysteryland. Hoe kan ik dat terugzien aan de opbouw? hoe je dat terug gaat zien aan de opbouw. Nou, wat op wat geoptiepeert is dat het eigenlijk een groot festival is waarbij 16 kleine festival's op één groot gebied staan. Ja. Waar je eigenlijk in iedere area, zijn de 16 in het jaar, een, een, een eigen sfeer uh, en ook vooral een eigen muziekstroom. Dus uh, t, ja, je zou het uh, een, een, een, een dagje vakantie uh, met veel verrassingen, dus wat dat betreft, missie. Ja, je, want want uh, t, t, Vorig uh, jaar kwam het er een beetje op neer dat het uh, er is een sprookjesbos. Er hangt echt een beetje elfjesachtige sfeer. Wordt er wordt er weer op die sferen. hey. Is een om technische redenen verbroken. Dat kan zomaar gebeuren live in de uitzending. Okay. <laughs> daar moet ik, daar moet ik <laughs> toch maar weer erg om lachen. Uh, dit, nee, ik laat hem gewoon even staan. Vind... Again. nog een oh, keer proberen. Nee, maar lu lu lu lu luister, als ik nu eventjes maar de plaat wat harder zet. Ja, goede mix. Ja. Dat, dat kan je volgens mij ook met het geluidje van de MSM doen of zoiets. We gaan even terugbellen met de mister student. Ja, het heeft een beetje de vorm van een, van een hoorspel. We waren net even verbonden met het Mysteryland terrein. Al waar we iemand van de organisatie een telefoon hadden. Marcel stelt één keer die verkeerde vraag. Het gaat meteen mis. <laughs> en het, het, het is mis. Maar als het ja. goed is hebben we nu ID&T met Mysteryland aan de telefoon. Klopt dat? We zijn er weer. Ja, kijk, nou, dan geef ik je gewoon weer terug aan Marcel. Die kan dat zo goed. <laughs> ja. Gerard, doet hij het weer, de batterij? Hij doet het, hij doet is er weer bij. Nou loop jij daar rond, loop je daar dan bouwvakkers aan het werk te zetten of ben je zelfs ook knopen aan het leggen en dergelijke? Nou ik zweek ook zeker het handen uit de mouwen en wij hoeven niet bouwvakkers achter hun broek aan te zitten gelukkig. Het is allemaal zeer strak geregeld en iedereen weet precies wat hij moet doen en dat zie je ook dat het vlekkeloos loopt allemaal. Verschillende... Verschillende organisaties uh, doen mee aan Mysteryland. Land. Uh, welke? We hebben een, een aantal hostingpartners, uh, waaronder uh, Sneakers, Shit is Banging, um, Raw, uh, Raw, bekend van de Harder techno uh, sound ja. uh, Dan hebben wij nog een team met uh, Release Yourself, uh, ex Star en uh, Armada, ja. uh, Qdance hoost een uh, grote area en nu vergeet er waarschijnlijk wel één of twee, maar dat, dit is uh, dit wordt Er wordt, er wordt aan alle van. muziekstijlen gedacht, om het zo maar te zeggen. Ja. En, en jullie bellen of jullie nemen contact op met zo'n organisatie van joh, uh, hier is je tent, vul hem zelf maar in muzikaal. Uh, nou, klopt, ja. We hebben een aantal organisaties uh, uitgenodigd uh, die, uh, nou, die wij zelf erg goed vinden. Die uh, het ding serieus nemen. En hebben we bewezen in het verleden dat we uh, nou, professionele evenementen neer kunnen zetten. En iedere hostingpartner heeft toch een specialiteit in de uh, in, in bepaalde uh, branche. in een niche vorm. Uh, vandaar bijvoorbeeld uh, Rauw van uh, Joost en Bellet Die kan het uitstekend. Ja, ja. En we geven de hostingpartner inderdaad veel vrijheid daarin. Ja, met, met, met, met muzikale, hoogbegavende mannen hoef jij, uh, een, uh, hoef jij je niet mee te bemoeien. Nee, nee dat, dat hebben ze allemaal prima onder de knieën. Nu, nu is het festival uitverkocht. Mm -hmm. ja, er is klopt. echt geen enkele mogelijkheid meer om binnen te komen, mits je heel veel geld over hebt en vaak op Marktplaats bent, toch? Ja, klopt. klopt. Uh, we zijn afgelopen dinsdag om, uh, om 1 uur exact uit te gaan, wat uh, vrij bijzonder is. De laatste jaren zijn we niet uitverkocht gegaan en nu uh, echt een aantal dagen voor het evenement. Uh, we merken onder andere op kantoor aan alle telefoontjes en uh, uiteraard aan uh, diverse fora dat uh, de vraag naar kaarten nogal hoog is. Ja, dat heb ik ook en gezien. En dat zie je ja. ook aan de boekenprijzen op, uh, op diverse uh, sites. Zijn er valse kaarten in de omloop om de om de ja de mensen die nog op zoek zijn naar kaarten te waarschuwen? Nou, kijk, het ding is dat er altijd wel wat valskaarten kaarten omloop zijn. Het, het zijn er niet gigantisch veel, maar hoeveel er exact zijn, dat weten we zelf ook niet. Maar het, het vervelende voor een bezoeker is dat het ja, echt, echt moeilijk te zien is of een kaart uh, echt op net is. En dan kom je eigenlijk pas achter uh, als je naar binnen gaat, want ja. een uh, kaart wordt gescand. En uh, ja, uh, als het net is, dan kom je er niet in en dat ik wel heel erg vervelend op Lowland schijnt het weer raak te zijn geweest dit jaar. Uh, ja, echt hartverscheurende situaties voor de poort, als het bleek, als bleek dat uh, die die valse kaarten die zijn uh, erg hip om het zo maar te zeggen. Dus, mm -hmm. maar bedankt voor je commentaar, raar. Wij uh, wij zijn van de partij natuurlijk en volgende week doen we een verslag van uh, hoe het uh, hoe het is geweest op het Mysteryland 2007 ja. festival. Mooi, mooi. Oké, bedankt. Dag. Dank Veel plezier Doeg. nog. Doei. gewoon gebeuren eigenlijk dat je dat je naar een festival toe gaat en dat je een kaartje hebt gekocht en dat je eigenlijk dat je eigenlijk alles goed hebt gedaan en dan sta je voor de deur en dan zegt zo'n zo'n portier tegen je van uh, sorry uh, dit is een uh, vals kaartje um, heb je daar nou ervaringen mee Stuur dan even een mailtje naar dans d a n s at dan gaan wij dus even voor je uitzoeken want dat is gewoon niet leuk lijkt me helemaal niet leuk ik had toch gezegd, we zitten in een nieuwe studio. Vindt het wel gezellig. Hij is een stuk kleiner. Gezelliger. Aan de andere kant van het raam zit, zit iemand te schudden. Nee, hij is niet kleiner. Hij is wel kleiner. Hij is niet kleiner. Hij is, kleiner. Hij is kleiner. hij is wel kleiner. Hij is niet kleiner. We gaan even met een met een meetlat in de weer. We zijn zo bij terug. Luister even naar deze plaat. Dit is vet shit. Uh, disco meuk, dat betekent dat uh, Leon Brouwer uh, aan de beurt is. Hallo Leon. Dag Ronald. Hallo. Je bent uh, Gadgetman. Dat wil ze veel zeggen als je hebt... Had... Ah, jij, jij struint altijd alle markten af. Op zoek naar uh, gear. Shit. Oude dingen vooral, hè? Oude dingen vooral. Je hebt het over je vriendin nu. <lacht> nou, niet zo, hè. <lacht> um... Voor mij eigenlijk wel dus... een leuke <lacht> <lacht> Ja, voorin zij dus. Um... Ja. Heel dichtbij, in Molenaarsgraaf of All Places, daar zijn ze een test aan het doen met betalen per mobiele telefoon. Sinds vorige week. Je kan dus uh, je, je, je boodschappen afrekenen met een, uh, uh, door je pincode uh, in te toetsen op je mobiele telefoon, nadat alles gescand is. En uh, ja, Dat testen ze een half jaar. En het is de bedoeling dat dat later in heel Nederland, uh, als het geslaagd is, geïntroduceerd wordt. Nog ja. even... heel. Even een keer voor de complete. Hoe heet het plaatsje? Molenaarsgraaf. In de Alblasserwaard. Ja. Jij weet ook waar het ligt? Ja. En dat ligt ongeveer bij... In de buurt van Sliedrecht. Papendrecht, Sliedrecht. Dankjewel. Ja. <laughs> um, maar wat trouwens wat heel leuk is, is de staatsschildbonnetjes Die komen op je scherm tevoorschijn en die kan je daarna overmaken aan een goed doel. Dat is wel een leuke gegeven. Goed idee toch? Ik ja. Je weet niet zo van een goede doel. Nee. Ah, dat, is niet, dat is niet Nee, waar. echt niet. Nee. Ja, echt Heb je niet de conferentie gezien uh, vorig jaar uh, of was het dit jaar al van... Uh, die, uh, ik nee? weet dat jij een creditcard hebt waarvan een gedeelte gewoon iedere keer naar een goed doel gaat. Dus, dus dat is niet helemaal waar. Ja, nou val ik door de mand. Ja. Ja. Um, sinds kort is er uh, om uh, een nieuwe manier om je huis, uh, als je je huis wil verkopen, uh, te laten zien in 4D. Dus je kan wandelen door, uh, door je huis. Jezelf kan dat, maar als je, je huizen dus wil verkopen uh, op internet. Uh, als het te koop staat, dan kan je voor uh, 279 euro komt er iemand uh, allerlei uh, foto's maken. En dan wordt er een uh, bepaalde scan gemaakt. En dan kan je dus je huis op een uh, perfecte manier zien. Ja, nog niet op Funda en, uh, en op Jaap, zeg maar de overkoepende sites. Maar het is uh, makelaarsland, dus het is nog niet, uh, niet heel breed uh, geïntroduceerd. Maar op zich is ik wel een goede manier om, uh, om huizen te bekijken. Ja. Nieuwe techniek. Um, Sony komt met een uh, nieuwe camera, een nieuwe Cybershot camera, met een lachdetector. Uh, een lachdetector in drie standen, één voor een hele brede uh, glimlach, de, de jokerstand. Een beetje Ronald, zeg maar. Um, sorry. En, uh, dus drie standen. Um, even kijken. Ja, ik ben afgeleid. Er zijn allerlei gebaren voor me. Ja. <laughs> wacht even, even zonder. Wacht, ik zet even de muziek uit. Sony komt met een camera met een lachdetectorstand erop. Wat? Ja, op zich is dat goed toch? De, hij, op het juiste <laughs> moment wordt er dan een foto gemaakt. Ik vind het een goede uitvinding. Maar je hebt ook mensen die niet lachen. Ja, maar de, ja, dan maakt hij dus misschien geen foto's. <laughs> dus dan sterven mensen die niet lachen. Nee, we zitten uh, zeg maar drie, daardoor drie standen, een hele brede glimlach en een heel uh, heel zuinig, uh, een, ik, een beetje een zuinig gezichtje. <laughs> dus op zich uh, komt het helemaal goed. Maar ik zit er goed uit, Nee, prima. Ik zeg niks. Um, Je hoort mij niet meer, ik zeg niks. Toch weer iPhone-nieuws. Oh. Uh, er zijn, uh, de telecompartners van, uh, van Apple voor de iPhone, de lancering van de iPhone op de Europese markt, zijn uh, bekend. Het wordt O2, Orange en T-Mobile. Uh, Nederland, zoals al eerder uh, verteld in deze show, uh, zal het langste moeten wachten. Dat wordt pas uh, in de loop van 2008. Maar als je hem toch wil hebben, dan uh, zijn er nu al hacks verkrijgbaar. Op uh, Marktplaats kan je voor 600 euro een iPhone kopen. Ja, dat heb ik gehoord, ja. Er zijn uh, in Nederland nu 10 mensen die hem uh, werkend Ach. hebben. Dus die kunnen er echt mee bellen. Ja, ja je kan er alles, uh, ik heb uh, van de week zelf een gezien die echt belt dus. En uh, werkt perfect, je kan er alleen niet mee MMS'en. Oké, okay. het leukste kan je er dus niet mee doen. Ja, uh, ik, ik maak heel veel gebruik van MMS, maar er schijnen nog heel veel mensen te zijn die dat niet doen. Ja. Ik ken ze niet. Dat uh, waren uh, de, de gadgets van uh, deze week. Echt? Ja. Ben je de volgende week weer? Als jij mijn vraag, kom ik gewoon weer. Fijn, dankjewel. Ja, ja, ja, dat klopt ook wel. Ik heb wel eens een afbeelding van deze vrouw gezien. Ik zou het ermee kunnen, zou Leon dan zeggen. Ik zeg dat soort dingen natuurlijk niet. Leon zegt dat. Uh, op dit moment is er een uh, feestje tegenover de level. Weet eigenlijk iemand uh, hoe dat terras heet daar, die, die, die plek? Ja, het is Martini nog wat, maar weet ook iemand de straatnaam? Ja, het is in ieder geval de Pannenkoekstraat. Pannenkoekstraat, iedereen staat er op... Pannenkoekstraat. Al die schouders omhoog. Alsof dat mensen dat ook zien, dat jullie met je schouder omhoog gaan zitten, Jongens, dat is voor onzinnig gedrag. Leon komt hier met een blad. Ja, wat, wat, wat wil je nou van me? Dan moet je je stellen als je wil. Over het algemeen is het echt een leuk show. Um... Wat ik nog even was vergeten, net bij Gadgetman... ik zag van de week van die jongens, van die uitvinders van die um, free floats... dat zijn van die kussens die je onder je plaatsspelers kan zetten... dat die hebben nu een uh, free screen gemaakt. En die kan je dan over je cd spelen en zetten dat je in de zonneschijn... waarbij we dus afgelopen weekend heel veel last van hadden... kan je nog steeds uh, het uh, dingetje zien. Ja. Dit is uh, de hit van dit moment. Verklaren wij hier even. Uh, overal waar je komt, hoor je deze man... Over de sportschoenen. We zijn er nog steeds niet achter of dat het nou een endorsement is. Dus iemand die ervoor wordt betaald om een plaatje te maken over... Uh, of dat het uh, gewoon eigen tekst en bedacht is. Ja. Als je die plaat één keer hebt gehoord, zit het in je hoofd. Well, she was my fiance. They got a lock anyway. Walking down the street with my Nike zone. I don't know. I don't care what's going on. Float no air like I'm flying. Too many soldiers out there dying. Why can't there be earth, or just a fucking read? Waarschuwt, deze plaat hoor je één keer. En dan... Dan, la la, la la, la la, la la, dan word je hier constant mee wakker. Vooropgesteld dat je natuurlijk wakker wordt. Er uh, zit iemand druk te gebaren namen me aan de overkant. Dat betekent dat ik hier weer niet goed oplet. En dat betekent dat... Hoor je dat? Nee, er wordt niemand dat ik een papiertje bak. Nicky Wiesman van Martina Terraza. Hangt daar aan de telefoon. Spreekt dat ten eerste alleen nog goed uit? Even goed. Martini Terraza. Huh? Oh, Martini Terrazza. Helemaal goed, ja. En jouw naam spreekt ook goed uit. Nicky Wiesman. Het ja. moet ja. niet veel gekker worden, zeg. Wat, wat ben je aan het doen? Um, ik heb een mooi feestje hier op de Pannenkoekstraat met Martini Terrazza. Ja, ik, ik had doorgekregen dat is, uh, op het is op het plein, maar we weten niet hoe het heet. Maar het is in ieder geval in de Pannenkoekstraat en dan dat grote plein daarvoor de deur bij het Level. Ja. Tegenover Level. Tegenover Level. En, en wat is een Martini Terrazza? Martini terras is eigenlijk een supermooi terras. Is een, uh, maar jij bent natuurlijk niet objectief. Mensen... Sorry? Jij denkt dat iedereen het mooi vindt of vind jij het heel mooi? Ik denk dat iedereen het mooi vindt. Okay. Want het is uh, iets wat je niet dagelijks meemaakt. Het is eigenlijk een uh, manier om mensen de wereld van Martini te laten beleven. Cool. En, het is een uh, beetje een Italiaans terras. Dus ga eigenlijk gewoon anders dan wat we gewend zijn. Is een, een beetje zoals die uh, commercials van dat merk? Eigenlijk wel, ja. Alleen dan, nu kan je dat zelf beleven ook. Oh. Is dat ook muziek? Er is ook muziek, ja. Wat dan voor muziek? Nee. Um, dus, nu, uh, ja, dus nu draaien er twee DJ's. Uh, Hebben die eigenlijk... ook een naam? Of weet je misschien niet? Ja, DJ Michel uh, Ja? En de zusje. En de zusje? kennen jullie vast wel, ja. Tuurlijk. En uh, afsluitend live met diep, we zijn live act. dus eigenlijk de hele avond entertainment. Er gebeurt van alles. Oké, okay. en ik heb begrepen dat vanavond uh, zijn we eigenlijk aan het gatecrashen nu voor op de VIP-party. Want vanavond kom je er niet zomaar in. <gif> vanavond is voor genodigden. Oké. Okay. En vanaf morgen tot en met zondag is het uh, voor iedereen uh, open. En Het gaat gemakkelijk. Dus oh, je hoeft... Te, je, dat was de, ja, ja, ja. Dat is natuurlijk geen interview. Je haalt heel wat vragen uit mijn mond. <gif> ja. uh, dit is dus geen geen... Je kan zo naar binnen. Ja, ik kan zomaar naar binnen lopen. Hey, en is dit de eerste keer dat, dat jullie dit doen in, in Rotterdam? Ja. Al we ergens het, anders uh, gedaan? Uh, nou, het is eigenlijk, het concept is een rijtend terras langs alle, eigenlijk de grootste steden van Europa. Oké. Okay. En dan doet het bijvoorbeeld het filmfestival op Kan aan en in Berlijn. Wow. En nu hebben we het een maand geleden in Amsterdam gestaan. Oké. Okay. En nu voor het eerst in Rotterdam. Hey, ken jij de Killers? Ik ken de Killers, ja. Dat... Die heb ik nog gezien op Lowland. Kijk nou. Het is zo niet ingeprogrammeerd dit, maar dit gaat zo soepel. Ik ga de killers draaien en uh, ik heb begrepen dat het om 11 uur stopt. Ja, het duurt van 3 tot elf. Maar dat kan niet, want wij zijn pas om 11 uur klaar. Dus wij zijn om half ja, twaalf... morgen komen. M Jij denkt dat wij niks anders doen dan een radioprogramma maken? Maar nee. nee, inderdaad. Maar uh, wij zijn om half twaalf samen voor de deur. Dus, uh, en Heel je goed. Ja, goed, ja, we, we laten hem voor jou nog even over vanavond moet niet gekker worden. Uh, ik heb een, uh, een krant onder mijn arm en een roos in mijn hand. Oké, okay, tot zo. Helemaal goed. Dag. Dag. Nou, iedereen kent die verhalen van zo'n bandje dat dan ineens bij iedereen, maar dan ook echt bij iedereen bekend raakt. De Killers zijn dit en uh, bij uh, Lowlands uh, schijnen ze het heel goed gedaan te hebben. Marcel Wijnstekers was er aanwezig en die zei dat er uh, meer mensen buiten de tent dan binnen de tent stonden en het was fantastisch. De Killers is overigens een hele oude band en eigenlijk een punkbandje die ineens zomaar uh, muziek aan maken zijn. Dit is een gekke plaat. Um, was eigenlijk helemaal niet in deze show en toch denk dat je hier wel van opknapt. nou gewoon even voor. Uh, Jeroen van Enkel zei wel eens tegen mij, uh, radio maken is net iets als dat je gewoon uh, tegen één persoon iets weet te vertellen, maar stel je nou eens even voor dat er een kerk is in Rotterdam waar ze zo'n kerkdienst als dit hebben. Dat dan zeg maar de op een gegeven moment uh, gaan dan de kerk bellen. Oh ja. En dan zit je thuis en heb je ineens echt zin om naar de kerk te gaan. Dat lijkt me helemaal fantastisch. Dat, hè, dat. Oh. En dan aan het eind... Gooi ze zo'n plaatje dit erin. Dat je allemaal een beetje zo van... Uh, yeah, we geloven ook. Echt, dat lijkt me helemaal fantastisch. Ik geloof nu al. En dan, uh, dan uh, komt een beetje de priester, die komt langs. En die zegt, uh, jongens, uh, rol het, het koor maar naar binnen. Ja hoor, ik zie dat gewoon gebeuren. Stel je voor dat er zo'n kerk zou zijn. Weet er misschien iemand van zo'n kerk? Wil je dan een mailtje sturen naar dans.rijmond.nl? Ja... Ik, ik, zit, ik, even doen, maar ik zit echt na te denken over mijn zonde. Ineens. Spontaan. Dit zou vast ook wel een zonde zijn wat ik nu aan doe, maar eigenlijk... Een soort... Kerkliedje en dan de, de pastoor die dan zegt van... Oké, okay, je moet geloven.